Christian Bonenbakker met het nos journaal De Pegida-demonstratie voor een moskee in Rotterdam Saarloos is afgeblazen. De anti-islambeweging wilde daar vanavond varkensvlees roosteren als protest tegen wat ze de Islamisering van Nederland noemen. Een bus met twintig aanhangers van Pegida maakte rechtsomkeerd. Pegida zegt dat de politie de veiligheid niet kon garanderen. Volgens de gemeente Rotterdam heeft Pegida de actie zelf afgeblazen. Criminelen die in Libië verantwoordelijk zijn voor mensenhandel komen op een internationale sanctielijst. De VN-veiligheidsraad heeft een Nederlands voorstel goedgekeurd om wereldwijd banktegoeden te bevriezen van zes leiders van criminele netwerken. Volgens minister Blok is het de eerste keer dat de VN in zulke gevallen sancties oplegt. Het internationale Rode Kruis haalt 71 medewerkers terug uit Jemen omdat hun veiligheid in het geding is. Volgens de organisatie worden hulpverleners bedreigd en proberen de strijdende partijen ze als pion in het conflict te gebruiken. Niet alle medewerkers gaan weg. In totaal zijn er meer dan 450 mensen actief voor het Rode Kruis in Jemen. Delen van Brabant en Limburg hebben te maken gehad met flinke regen en hagelbuien. Daardoor kwamen aan het eind van de middag in sommige plaatsen straten vol water te staan. Volgens Omroep Brabant was er overlast in onder meer Helmond, Mierlo, Nune en Eindhoven. In sommige plaatsen schoten putdeksels omhoog en werd de avondvierdaagse afgelast. De Nederlandse volleybalsters hebben in Rotterdam een flinke stap gezet richting de finale ronde van de Nations League. In een sensationele wedstrijd wonnen ze in vijf sets van Europees kampioen Servië. De Oranjevrouwen begonnen dramatisch en verloren de eerste twee sets. Maar de derde wisten ze te winnen met 29-27. En daarna waren ook de vierde en vijfde set voor Nederland. Het weer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Eerst is plaatselijk een lichte bui mogelijk. Maar smiddags neemt in het oosten de kans op een stevige onweersbui toe. Het blijft warm met 22 tot 27 graden. Ook in het weekend vallen er enkele buien, vooral zaterdag, soms met onweer. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1284. We gaan weer beginnen. Een uurtje muziek. De eerste is een nieuw album van David Waller met Mosaic. En, um, ja. en de tweede, goed bekende voor ons... Op piano, Piano Solos for Dreaming. Dat is de subtitel van het album On The Edge of a Dream van Robin Spielberg... En uh, eens even kijken. Veertien werkjes staan erop. En ja, die zit er helemaal in de eentje op de piano. Gezellig. Um, en natuurlijk veel meer wat er langs gaat komen. Oh ja, wat een bijzonder album is. En dat is nummer vier. Dacht ik even op de lijst. Even ja, nummer vier. Dat is Whiteson Gong Gong. Um, en dat uh, ja, dat. Gaan we maar twee minuten naar luisteren, want anders is het niet aan te horen. Maar ik waarschuw je alvast, het is een wat monoton geluid. Duurt slechts twee minuten en het gaat over een, ja, een meneer die op gong speelt. Totale, uh, het is geloof ik een half uur, duurt het in zijn totaliteit dat ene track. Maar dat gaan we natuurlijk allemaal niet afwachten. Goed, um, eens even kijken. David Waller met Mozaïek